Sophie Verhoeven met het NOS journaal. De Franse politie heeft een verdachte aangehouden van de bomaanslag in Lyon. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij die aanslag raakten vrijdag 13 mensen licht gewond. Een man liet toen een explosief in een papieren zak achter bij een bakkerij in een voetgangersgebied. De bom was gevuld met bouten, schroeven en kleine plastic deeltjes en werd volgens de politie op afstand tot ontploffing gebracht.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 Het OM wil nu dat het geld dat de bende heeft verdiend... met de drugshandel wordt afgedragen aan de staat. Van Saita wordt het hoogste bedrag geëist, bijna 2 miljoen euro. Het Weerland is vrijwel overal droog, de zon breekt door. Er is een kleine kans op een bui, het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wisselvalliger, met meer kans op wat buien... en het blijft ook wat koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 vijf over twaalf, zelfs alweer. Oh. En um, nou ja, we zijn er weer. Stand voor lunch op deze maandag, de 27 e mei. Welkom. Ben jij er ook? Ja, ik ben er ook. <laughs> Gelukkig. Ja, ja, ik mag ja, zeggen, ik ben je stil. Ik denk, je bent Nee, weggeven. ik was nog even terug. bezig. Oké, okay, ga rustig door. Dank u. Wij gaan uh, lekker gewoon vandaag uh, ja, een rustig programma doen. Uh, we hebben natuurlijk het Regio Nieuws. En we hebben een 3-in-1. We hebben een paar artiesten in het licht. Misschien nog contact met Joop van Es. Dat weet ik niet. Dat gaan we straks proberen. En voor de rest... zien we het wel. Searchers. my door there's restlessness within We I'm not a curse Oh, then I'll be coming back one day When my wonder is over Uit de tijd van, uh, van de korte liedjes, zou ik maar zeggen. Normaal duurt uh, de 3-1 wel uh, iets langer. Nu nog geen 10 minuten, maar dat is ook logisch. Dit waren korte liedjes. Uh, dat was in de jaren 60, nog helemaal zo niet langer dan uh, drie minuten. De Searchers, dat uh, was een band uit Liverpool die parallel aan bent als bijvoorbeeld... de Beatles en Jerry en de Pacemakers... de muziek ontwikkelde... die uiteindelijk de Mercy Beat... ook wel Liverpool Sound... Uh, de wereld zou veroveren. Jawel. Eh... Uh. De bandleden waren voordien al sinds 1957 actief in uh, allerlei skiffelbentjes. Skiffelbentjes, dat waren die bandjes die met een tekenis, bas en uh, banjo en wasbord en zo uh, muziek maakten... Meer uit armoed dan uit luxe, zeg maar. En naar diverse samenstellingen eh, ontstond in 1961 de bezetting van de searchers Zoals die in 1963 wereldwijd zou doorbreken. Ofschoon de Beatles in feite de voorlopers waren van de Liverpool bands... waren het de searchers die als eerste van die lichting doorbraken in Nederland. Hun Sweets, For My Sweets, was de eerste Mercy Beat, beat song... die in Nederlandse hitparade eh, beklom. Op 10 augustus 1963 bereikte de single in het Verenigde Koninkrijk voor twee weken bovenaan de hitlijst. En een jaar later op 9 mei 1964, 70, 1964 kwam Don't, Show Your, Don't Throw Your Love Away eveneens twee weken op één. Al met al brachten de searchers in hun succesperiode 63 tot 68 62, 22 singles uit. En vijf LP's op het Platelabel Pi. En in de periode stapten ze over naar het RCA-label... dat voornamelijk op de Amerikaanse markt was gericht... en dat in Nederland nauwelijks nog tot successen leidde. Nou, dan nog even de samenstelling. Eh, de Searchers kende drie samenstellingen. Ja, dat ook nog. En de oorspronkelijke samenstelling gedurende de jaren 61 tot 64... met Tony Jackson als leadzanger. Uh, en bassist Mike Pender... en John McNally op gitaar en Chris Curtis als drummert. En zij zongen allen vier. En die periode is wel bekend... door de Rocky Hit songs als Sweets for My Sweets... Sugar and Spice en Love Potion nummer 9. Nou, genoeg informatie. The Search is dus een van de leuke bandjes... die uit het Liverpoolse kwamen. En dat waren er toen heel wat. Nou, dat maar van me aan. Tien ballen. Goed, uh, we hebben ook nog zoiets als artiest in het uh, licht. En we blijven daarvoor nog even in Liverpool. Want uh, de eerste dame die uh, jarig is vandaag... of uh, jarig geweest zou zijn, moet ik zeggen. Want ze leeft niet meer, artiest helaas. in het licht. Dat is Silla uh, Black. Oorspronkelijk Priscilla White. Priscilla White.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 the sun above so my arms reach out to you for love with your hand.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 Dat was haar uh, artiestennaam, want uh, haar oorspronkelijke naam... haar eigen geboortenaam is Priscilla White. En uh, ze werd uh, geboren op 27 mei 1943... En zo in Liverpool natuurlijk. En zij overleed. in Estepona. Dat ligt aan de zuidkust van Spanje. daar bij Marbella in de buurt. Zo, kennen we wel. Ik ben er wel eens geweest. Dat ligt dus aan de zuidkust van Spanje. En daar overleed zij op 1 augustus 2015. En ze werd natuurlijk ontdekt. Ze kan erg lekker zingen. Dat was al duidelijk. En ze werd natuurlijk ook door Brian Epstein ontdekt. De man die ook de Beatles ontdekte natuurlijk. En zij kwamen ook onder plaatcontract bij George Martin. En die uh, produceerde voor haar een groot aantal hits in die tijd. Waaronder dus het uh, zojuist gehoorde uh, You're My World. Verder had ze nog een hit met uh, het Bert backerack nummer uh, Anyone Who Had A Heart. En ook nog een hit met, het, ook alweer door Bert Backerack geschreven, Elfie. Ook dat uh, zong zij. Zij zong wel meer dingen van, uh, van Burt Backrack. Later in de jaren 80 en 90 zou zij uh, televisiepresentatrice worden. Uh, onder andere van de programma's Surprise, Surprise en Blind Date. Nou, vind je het niet geweldig? Ja. En zij was oorspronkelijk, en dat is ook nog wel even leuk om te vermelden... ...zij was garderobe juffrouw. Ja, zij was garderobe vrouw, in de Cavern. Dus ja, daar kwam ze dan natuurlijk ook Brian Epstein tegen. Ja, en de Beatles, die kenden ze ook heel goed. En uh, zelfs de Beatles hebben ook een aantal um, uh, liedjes voor haar geschreven... ...die hits werden, zoals Baby, It's You en zo. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte? Hè? Gaan we naar de volgende, want we hebben er nog één. Die is wat... Uh, Minder bekend? Nou ja, onder zijn eigen naam, denk ik. Artiest in het licht. Je kent hem onder andere van Crowded House. Maar dit is... eh... Uh, hemzelf. Solo. Live. Over seasons in one day in the depths of your imagination Worlds above and worlds below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 De prachtige live-opname van dit liedje... wat we natuurlijk ook van, uh, van Crowded House uh, kennen. Dat is duidelijk. Maar dat is ook niet veronderlijk... want Neil Finn was de frontman van deze band. Um, hij heet oorspronkelijk Neil, uh, Neil Mullane Finn. En hij is geboren in een plaatsje dat heet Te Awamutu. En dat ligt in Nieuw-Zeeland... En dat gebeurde op 27 mei 1958. Dus het is een Nieuw-Zeelandse zanger, muzikant en liedjesschrijver. De voorman, dat zei ik al, van Crowded House. En nadat die de, dat de groep uit viel, begon hij een solo carrière. En in 2007, alweer zo'n twaalf jaar geleden, blies hij de band weer nieuw leven in. En Nieuw Vind is vader van twee zoons... waaronder de oudste Lion Finn. Goed. nou Nog één artiest in het licht... en is het alweer gebeurd. Het is dus wel we een wat langer nummer, dus het nieuws komt ietsje later. Kunnen we niks aan doen. Nummer duurt nog eenmaal zes minuten wat we nu gaan krijgen. Ja, het is niet anders. Angela Artie kijkt me nu al kwaad aan. Ja, in het licht. Ja, Angela kijkt me nu al kwaad aan. Maar goed, maakt niet uit. Dit is Greg Elman vandaag zijn sterfdag, helaas. bekend doorge Diamond Brothers Band. Waar hij deel van uitmaakte Greg Almond dus en hij werd geboren in Nashville op 8 december 1947 overleed in Savannah op 27 mei 2017. Amerikaanse muzikant, zanger en natuurlijk ook songwriter en het liedje wat u van hem hoorde was My Only True Friend. Mm -hmm. Ik was er als, als, kind, als kind en als tiener was ik helemaal gek van de Allman Brothers Band. Oh. Ja. Ja. Tieners doen wel meer onbezonnen dingen. Nou ja, zeg. <laughs> Oké, okay, Greg Allman dus. En uh, mijn one and only true friend. Ik weet het niet, we zijn broerder ook. Ja, dat is waar.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 richting Alkmaar rijden met een gevulde ballon aan zijn mond. Toen hij de agenten in de gaten kreeg, stopte hij de ballon snel weg. De auto werd aan de kant gezet... en de bestuurder bleek een fles met 2 kilo lachgas bij zich te hebben. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij wordt aangemeld voor een onderzoek door het CBR... om zijn rijvaardigheid te beoordelen. Een motorrijder is donderdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de uh, zeeweg bij Overveen. Bij het passeren van een camper ging hij onderuit en maakte een lange schuiver. Het ging mis toen de motorrijder de camper ter hoogte van de ingang Nationaal Park Kennemerland passeerde. De motorrijder raakte hierbij in een slip en kwam ter val en schoof. Vervolgens tientallen meters over het asfalt. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben zich over de mannen, man ontfermd. Na de eerste zorg is hij naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Door het ongeval was een rijbaan van de zeeweg afgesloten. De politie heeft afgelopen vrijdag een 17-jarige inbreker op hete daad betrapt. Agenten konden de jongen aanhouden in een woning aan de Weltevredenstraat in Haarlem... Waar hij uh, waarschijnlijk via een bovenraampje was binnengekomen. Rond half drie kreeg de politie een melding van een getuige die braakgeluiden hoorde. Inbraakgeluiden in dit geval. Toen de agenten arriveerden, zagen ze een jongen uh, in het huis naar buiten kijken. Terwijl de bewoners niet thuis waren. De haarlemmer werd daarop aangehouden. De dames van uh, SV Zandvoort zijn za afgelopen zaterdag op eigen veld... kampioen geworden van de vijfde klasse. Het team had nog één punt nodig om kampioen te kunnen worden... en daar voldeden ze ruim aan. De Zandvoortse dames wonnen met niet minder dan 5-0 van Hoofddorp 2. Dit seizoen was voor het eerst dat SV Zandvoort... een dames elftal in kon schrijven... Trainer Michael Leijsen en coach Tim Koemans hadden hun handen vol, er vol aan, maar het is gelukt. SV Zandvoort is kampioen. Na afloop was het dik feest en konden ze een rondje dorp op de plattekar tegemoet zien. Afgelopen woensdag reden er voor de veranderingen geen brullende auto's op circuit Zandvoort maar een bijna niet waar te nemen hypermoderne zonneauto van de TU Delft... scheurde met 120 km per uur over het circuit om procedures te testen. Ik was uh, echt verrast hoe goed het ging verteld. Pieter Tolsma, hij is een van de drie uh, jonge mannen... die deel uitmaken van het Vattenval Solar Team. Een drietal heeft de auto ontworpen en gaan daarmee in oktober... In Australië 3000 kilometer racen. De auto is niet gemaakt voor zo'n circuit... dus ik dacht dat we het rustig aan gingen doen. Maar na een paar rondjes drukte de coureur het gaspedaal volledig in. En uh, met uh, uh, verbluffende resultaten. Uh, <coughs> pardon. De test op het circuit werd nog gereden in een voorlopen van de Nunax 6X. NUNAX, zoals de auto wordt genoemd. De nieuwste zonneauto is naar verwachting over een paar weken klaar. En die moet hen dan weer de eerste plaats bezorgen bij de World Solar Channel Challenge in Australia. Tot zover de berichten. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het wordt een koele wisselvallige week met temperaturen die morgen en woensdag niet hoger uitkomen dan een graad of 16. Vanaf hemelvaartsdag loopt de temperatuur weer op en in het weekend wordt het... 19 tot 23 graden. Morgen, maar ook donderdag en vrijdag, wordt er regen verwacht. Vandaag is het wisselend bewolkt, maar ook ruimte voor de zon. En het blijft droog. Met een matige westenwind blijft het met 17 graden aan de koele kant. Vanavond en de komende nacht neemt de kans op buien toe... en de temperatuur zakt naar 10 graden. Morgen trekken er buien over de regio... In de middag neemt de buigheid af en uh, komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De wind is noordelijk en matig en aan zee vrij krachtig. En het wordt niet warmer dan een graad of 14. Tot zover. Free the stanza. Nou, dat is het programma cfm Zandvoort klassiek, trouwens. Hoewel klassiek. Eh. Uh. Hey, hey, hey. uh, dit is een, uh, een, een, een mooi voorbeeld van een uh, mix. Oh ja. Ja, ja. Van ja. een hele mooie mix. Ja, ja. Oké. Okay. Een nou, mix vandaag. tussen uh, klassiek en uh, heavy metal. Ja. En dan krijg je dit. Ja. Zware metalen. Ja. Klassieke zware metalen krijgen dan. Ja, ja precies. Ja. Dus dat is Nessendorma van uh, Manor in dit geval. Ja, dat uh, is duidelijk. <laughs> uh, Nessendorma, natuurlijk een klassieke aria. Ik weet niet eens meer uit. Uh, waaruit? Toen aan Dot, geloof ik, hè? Toch? Uh, ja, en dat uh, geschreven door Puccini. Ja, ja. Nou, ja. misschien weet we onze. Uh, oh, wacht even. Dat gaat helemaal niet goed hier. Dit is niet voor mij. Nee, dat is niet voor jou. Dit is voor oma Joop, hè? want oma Joop is uh, aan het toestel. Maar die moet eerst gecureen hebben. Ja, haast ja, het goed. Dan zit hij aan de andere kant vol ongeduld op ons te wachten. Nou, nou, ook wel overdrijven. Oh. Kom Joop, een beetje positief. Joop, Kom op. Die vrouw is een kampioen geworden, dus het is allemaal gezellig. Ja, dat klopt. Van onze razende reporter, Joop van Es junior. Nou, vertel Joop, ja. wat heb je allemaal uitgespookt het weekend? je hebt eigenlijk het grootste gedeelte al voorspeld. De Sandsverse voetbaldames zijn kampioen geworden zaterdag. Ja. Twee wedstrijden voordat de competitie was afgelopen. Hadden ze genoeg punten om niet meer ingehaald te kunnen worden. En mogen ze zich kampioen worden. En ze zijn dus ook flink geweldig. Eerst op het veld, champagne. En toen op de platte kar door het dorp. Zo. Ja, ook bij de dames gebeurt dat. Ja, zat je ja. erbij? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik kan er niet op met als het goed me wil. <laughs> oh, dat is nou wel jammer. Ja, eigenlijk wel. Ja, vind ik wel. Ja, nou goed, dat was eigenlijk het grote nieuws van, van de zaterdag. Dit um, hele weekend trouwens, dat was een sportief weekend, want de divisie Tennis, Eredivisie van de KNLTB, die is weer begonnen. En Sandvoort yeah. is als verdedigende kampioen twee keer thuis begonnen. Zaterdag ten eerste tegen Naaldwijk. Daar werd met 5-3 van gewonnen. En uh, zondag was uh, Limonias, het Haagse Limonias, was, uh, op visite. En daar werd gelijk tegen gespeeld. Dus Sandvoort heeft goede zaken gedaan. Ja. Het is een hele korte competitie. Slechts 7 uh, wedstrijden worden gespeeld binnen 14 dagen. En daarna is er op de bovenste, bovenste vier is er een uh, finale weekend: het kruisfinales. En die wordt er ook in Zandvoort gespeeld, omdat Zandvoort vorig jaar uh, kampioen is geworden. Zo, dus het is druk op die... het tennispark. Ja, ik roer het nog steeds, het is voor. Ja. ja. <coughs> nou, dat was uh, geweldig. Vrijdag was er nog een opening in het Zandvoort Museum: een vernissage van de Wonderkamer. Het is uh, afgeleid van het Duitsland Woederkammer. Uh, en dat is dan een kamer waarin uh, welgestelde uh, Duitsers hun een, een, uh, ja, trofeeën meebrachten van de verre reizen en daar zijn tangstelden. Mm -hmm. In de wonderkamer in Zandvoort, de Wonderkamer in Zandvoort, uh, zijn allerlei zaken bijgebracht uh, waar die de identiteit van Zandvoort uh, laten zien. Twee studenten van de, van de academie, die hebben dat als uh, uh, stageobject, hebben ze dat ingesteld en het ziet er erg leuk uit. Het is in de oude keuken, de keuken is uh, verhuisd naar beneden, dus die wo wonderkamer is uh, op één hoog, op de stage moet ik eigenlijk zeggen, en uh, is uh, uh, dinsdag tot en met zondag te zien. Leuk om er naartoe te gaan. En Wat hadden we nog meer? S.W. Sandvoort heeft zaterdag met een eclatante wedstrijd nog eventjes een perfecte winst gehad. 7-2 op de nummer 3. Ja, dat is wat. En daardoor zijn ze als 50 eindelijk helaas de laatste laag om nog mee te kunnen doen aan na-competitie voor promotie naar de eerste klas. Ja, dat is erg jammer. Dan hadden ze wat andere wedstrijden meer moeten winnen. Niet laten liggen en eerder moeten afmaken. Zo is dat. Dat is, ja, mijn idee. Dan, uh, uh, ja, dat is het eigenlijk, Ruud. Dat is het. Uh, komende donderdag, hembevatstag, wordt het, uh, het, het vaarseizoen van de Watersportvereniging Zandvoort geopend. 12 uur bij de Watersportvereniging op de Zuidboulevard. En, uh, zondag. Jorge Martinez Lan. Dat is de, de, de dirigent van dat Cubaanse koor, wat in San is opgetreden. Die komt met een x aantal vrienden naar het wapen. Het wapen moet je bij horen. Naar de krocht om daar ook weer een optreden te verzorgen. Okay. Erg er goede muziek. En dat is swingende muziek, daar kan je absoluut je best stil blijven zitten. Oké. Okay. Ja. Dus jij en neemt, en je, dan, jij neemt je danspartner mee en je gaat. Uh... Ja, swingen. Ja, swingen. <laughs> en, en, Donderdag natuurlijk douwtrappen. De wat? Douwtrappen? Oh, dauwtrappen. Ja, nou, ik, ik ken niet, het niet. Nee. Ja, ik ken het wel, maar de, de, oh, om de vier uur is mijn bed nog te lekker. <laughs> ja, om vier ja, uur... ik kan me dat niet eens voorstellen. Ja, nee, om vier ja, uur dan... chill, uh, dan lig je waarschijnlijk net in of zo, weet ik veel. Uh, nee, nah, ja, dat wordt niet. Kunnen, ja. En weet je wat ook het probleem is? Ik trap altijd mis. Ik probeer altijd de douw te trappen en ik trap altijd mis. Ik weet niet hoe het komt, maar... Uh. Ik trap Jouw altijd nog Ik heb altijd voeten over. Ja, ik heb altijd droge voeten. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Uh, jij hebt weer een leuk weekend gehad. Ja, en, uh, je weer, en je gaat weer een leuk weekend. Uh, maar trouwens, wij in BVW hadden ook een kampioen, hè? Hé, hé, hé. Ja, ja, ja, ja. De eerste klasse A, Dem, kampioen. Ja, ook toevallig. Uh, de hoofdklasse A, moet ik zeggen. eerste hoofd, hoofdklasse A. sport? Huh? voetbal. Maar dem oh voetbal. Oh ja, oh, damf Dus die, zijn ook, die gaan volgend jaar tegen ADO20 spelen en zo. Tegen Dat soort clubs. Zo, ja, ja, dat is niet gering. Nee, dat. dat is de van het amateur. Ja. Maar dat gaat tegenwoordig nog verder. Eerst of tweede kwart. Ja, derde de, de divisie de is het, van, het geloof ik of zo. <laughs> divisie, ja, ja, ja. Het is tegenwoordig ja, de, ja, de ja, de ja. derde ja. divisie. Nou ja, oké. Okay. Um, hey hopen, leuk dat je er weer even was. Ja, ik heb het met graag gedaan, heel je Ja. Jij vindt het altijd leuk om ons te spreken, dat weet ik zeker. Want je zit altijd met een glimlach op je. Ik heb stiekem een cameraatje in je kamer gezet. Ik zie dat je zit te glimlachen. En ik kan die niet vinden, nee, in vind dat dat de Nee, maar dat, dat zit verborgen. <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, hartstikke bedankt voor je hoop. En we spreken je hopelijk ja, volgende ja. week maandag weer. Goed jongen, laat nog een prettige uitzending verder. Gaat lukken. En, Fijne week joh. Tot de volgende okay. keer. Doei doei. Doei. doei. doei. Hoi. Hoi. Zo, en nu een muziekje. Oh. Ik dacht hij al afgelopen was. Ik heb hem te vrug uitgedrukt. Nou ja, maak Nu is hij afgelopen. Ja, zo. Nou, tot uh, met het uh, nieuws van één uur. Dan hoort u een nieuwe muziek. Dit is ook nieuw. Zo gingen we samen. Je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand. En Ach, je, je hoog Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren niet echt ergens heen Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen Ik weet hoe het was, dat hoe ik was Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was Als de avond zo zacht is, jij bent zo prachtig We voelen samen wat een hogere macht is En waar we gaan, dat maakt niet uit En waar we staan, dat maakt niet uit Zolang we samen zijn, maakt het niet uit En waar we gaan Waar we gaan En wat en hoe en waar naartoe Het maakt niet uit Dus kom we gaan Dus kom we gaan En wat en hoe en waar naartoe Het maakt niet uit Laten we gaan oh, oh, oh. Laten we gaan Zolang we samen zijn Lopen naar boven, laten alles beneden We bouwen een toekomst met een beetje verleden Geef mij je hand, wees maar niet bang En pak maar mijn hand, we gaan hier steken. We moeten daar vinden wat nog niet is gevonden Als wij het niet zoeken is het voor eeuwig zonde Ik zal het vergeten, waar we begonnen Omdat we het vonden en niet anders konden Zie ons hier samen, kijk waar we zijn De liefde wint altijd van angst en van pijn En kijk in de verte, daar moeten we heen Eén ding is zeker, je mag nooit meer alleen. Waarom zouden we wachten als de avond zo zacht is? Ik kan bijna niet wachten totdat het nacht is. En dit is zo krachtig, jij bent zo prachtig. We voelen samen wat een hogere macht is. Waar we gaan, dat maakt niet uit. En waar we staan, dat maakt niet uit. Zolang we samen zijn, maakt het niet uit. Dus kom, we gaan. Kom, we gaan. Wat en hoe en waar Het is uh, nieuw van uh, deze borst en het uh, liedje dat heet Kom, we gaan. En uh, ja, het komt allemaal uit een speciaal uh, mapje. En ik weet natuurlijk nooit of het allemaal helemaal echt nieuw is... maar het staat overal 2019 bij. Dus ik ga er maar vanuit dat het nieuw is. Allemaal nieuwe releases. Nou, dit is er eentje van Sting. Dat is dus ook dan een nieuwe Shape My Heart. the cards as a meditation, those he plays never suspect, he doesn't play for the money he wins, he don't play for respect, he deals the cards to find the answer. The geometry of chance The hidden laws of a probable outcome While the numbers need a dance I know that the spades are the size of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that the diamonds Money for this art But that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of spades He may conceal a king in his hand While the memory of it fades that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know the diamonds mean money for this art but that's not the shape of my heart that's not the shape the shape of my heart If I told you that I loved you You'd maybe think there's something wrong I'm not a man of too many faces This mask I wear is one For those who speak no nothing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 money for this art but that's not the sheep of my heart that's not the sheep of my heart that's not the sheep the sheep of my The Shape of My Heart. Dat is in ieder geval mooi. Soms zijn het ook nieuwe releases van oudere opnamen, Dat kan natuurlijk ook. Maar dat kan ik u helaas niet vertellen. Maar in ieder geval, het is wel mooi. En ik denk eigenlijk aan zijn stem te horen dat het, dat het recent is. Goed, Shape of My Heart. Van de heer Sting. En dat was dus ook weer nieuw.